De afgelopen jaren zijn er in het duingebied bij Bergen verschillende branden geweest. In de stad Daraa in Syrië zijn vier doden gevallen bij de bestorming van een moskee door het leger. De moskee staat in het centrum van de oude stad en is een symbool geworden voor het verzet van de demonstranten. In de hoofdstad Damaskus hielden ordentroepen tientallen vrouwen tegen die een protestmars wilden houden. Elf van hen zijn gearresteerd, meldt het Britse persbureau Reuters.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 U heeft al een interactieve HD recorder voor 99 euro bij alles in één van Ziggo? Kijk op Ziggo.nl. Vanavond rond half elf bij de VPRO op Nederland 3. Goedemorgens de musical. Goedemorgens Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Goedemorgen, heren van het goede leven. Nogmaals, goedenavond. Nog één uurtje langs de lijn. We hebben een uitgebreide reportage over Braafheid, die tegenwoordig bij Hoffenheim speelt. En we hebben het over het buitenlands voetbal, waar veel beslissingen vielen, onder andere in Duitsland. your life. John Lennon met Whatever Gets You to the, Through the Night. Vierspanrijder IJsbrand Chardon is viervoudig wereldkampioen... en die is ook aanwezig bij de wereldbekerfinale in Leipzig. rijden kennen we vooral door de kegeltjesproef en de marathon. Indoor is het vooral meer show dan sport voor IJsbrand Chardon. Ja, kijk, uh, deze sport is pas zes jaar indoor. En uh, het is enorm populair geworden. En je ziet vooral de laatste twee, drie jaar dat, uh, ja, dat uh, vakmanschap enorm is toegenomen. De mensen gaan erop trainen, gaan er speciale spannen verkopen. Vroeger combineerden ze het een beetje met de outdoor paarden. En uh, toen, ja, toen deze ze het eigenlijk een beetje bij. Hè, show. Ze denken, ja, mooi onze sportverkoop. Het is dus natuurlijk super voor de sponsoren. Het komt op televisie. Uh, de kranten doen de bericht van, je bereikt een heel groot publiek. Maar de laatste drie jaar is het zo enorm gestegen dat uh, het gewoon ontzettend moeilijk is om, uh, zeg, de snelheden te halen. En als je niet... Uh, ...echt goed voortraind en heb je ook helemaal niks te zoeken. Dan heb jij volgens mij een speciaal span paarden hiervoor aangeschaft, klopt dat? Ja, ik heb het span van Dobberfiets uh, verleden jaar, ben ik halfwege het seizoen daarmee begonnen. Hij kon naar de finale niet meehalen. Nou, ik zag daar toch wel hele mooie dingen in, dat span. Het is dus enorm snel, alleen er zat eigenlijk weinig stuur op. Nou, we zijn daar keihard mee aan het werk gegaan. Uh, er zit nu een stuur op, en dus dat wil zeggen, ik kan hard gaan wanneer ik wil. En ze komen ook weer terug. En dat laatste, dat was best wel moeilijk met dit soort paarden. Maar dat ziet er momenteel goed uit. En ik denk uh, volgend jaar dat ik wel echt mee kan doen voor de prijzen. Dit jaar zal het toch nog even afwachten zijn. Al heb ik wel een heel goed gevoel. En uh, normaal gesproken zou ik me toch in de winning moeten rijden. En uh, daar gaan we alles aan doen om dat te bereiken morgen. Uh, kijken we alvast een beetje uit naar het buitenseizoen. Uh, met die prachtige temperaturen, ook hier in Leipzig. Hoe gaat het buitenseizoen eruit zien? Ja, we gaan over twee weken gaan we met het gouden team van uh, Kentucky. Dus koos uh, de ronde, Theo Timmermans en Hans Heus. Hans Heus zat dan niet in het team, maar die gaat als vierde man mee. Gaan we naar Windsor en daar is eigenlijk de, ge, de volledige wereldtop aanwezig. Dus over twee weken weten we ook gelijk waar we staan. Nou Theo rijdt momenteel uh, gewoon op die basis verder van vleden jaar. Ik koos ook, dus ik denk dat we gewoon weer met een heel sterk team in Windsor rijden. Uh, dan gaan we naar Semur om World Cup punten te, te creëren weer voor het indoor seizoen. Dan krijgen we Aken. Aken is natuurlijk toch gewoon de wedstrijd van dit jaar. Uh, we krijgen natuurlijk twee hele mooie wedstrijden in Nederland. Een World Cup wedstrijd in Beekbergen en een World Cup wedstrijd in Breda. Dan hebben we ook nog van even te horen dat uh, Budapest het EK, dus de Europese kampioenschappen, teruggegeven. Omdat ze dat uh, tekort en financieel niet rondkregen. Dus er is nog een WK te vergeven. En als de Nederlandse organisatie daarin stapt, zou dat dit jaar nog kunnen. Ja, dat zou natuurlijk uniek zijn dat we vanaf 1981 hebben we het eigenlijk niet meer gehad. 1981 was in het soeg Zwitserland was eigenlijk de laatste Europese kampioenschap. Nou het zou natuurlijk schitterend zijn als wij dat weer zouden kunnen beginnen in Nederland. En, en is het dan Beekberg of Breda? Uh, geen idee. Het is natuurlijk net de, de organisatie die dit op gaat pakken. En je hebt natuurlijk nog maar vijf, zes maanden. En dat is natuurlijk heel kort. Maar het zou natuurlijk wereld zijn als in Nederland een Europees kampioenschap vereerd zou worden. Dus daar kijk ik wel met vol verlangen naar uit. En als dat haalbaar zou zijn, ja, dan willen we daar ons ook keihard voor inzetten. En dat was IJsbrand Chardon in gesprek met Ed van der Bent. Nu de voetbalcompetitie is een ontknoping nadert... belichten we in langs de lijn de titelkandidaten op een heel andere manier een keer. Want FC Twente, Ajax en PSV zijn niet alleen maar grote voetbalclubs. Ze zitten diep geworteld in de samenleving... en proberen daarin ook hun steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van projecten. Zo steunt PSV scholieren met leerproblemen... door ze eens per week uit te nodigen in het stadion. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hey, we zijn al nou, uh, nou aangekomen bij de PSV-Fans, toch? We gaan eerst even daar zitten en dan vertel ik wat de bedoeling is. Ja? ja? Fijn, dankjewel. Ik ga als eerst even kijken wie er wel is en wie er niet is. Justin, heb ik gezien. Geno, yo voor Geno. Jelle, iedereen is er, fijn. Hé, hey, wij zijn hier nou omdat wij rekenactiviteiten in de Fanstore van PSV doen. Afval, wel wil een slabbeltje kopen voor zijn neefje. Wat moet hij afrekenen? Um, ja, we zijn nu bij vraag 2. Hoeveel kost een avondersband? Wat, Wat kost het? Band? Ja, en dan moeten we nu gaan uh, opzoeken. Playing voor succes heet dat. Na de school. Wat houdt dit in? Nou, de kinderen komen rechtstreeks vanuit school hier naartoe. om weer aan de slag te gaan met taal en rekenen. Uh, aan ons, natuurlijk, om te zorgen dat het op een andere manier gebeurt dan op school. Op een leuke manier, spelenderwijs gebruik maken van een aantrekkelijke omgeving. En in ons geval is dat het Merk PSV en natuurlijk het Philipsstadion... met zijn kleedkamers, tribunes en het veld. Want wat zijn dit voor kinderen? Het zijn uh, kinderen van basisscholen uit groep 6, 7 en 8... en ook van middelbare scholen van de eerste en tweede klas. Uh, dus we praten een beetje over kinderen van 9 tot 14 jaar... die op dit moment onderpresteren. En dat wil zeggen dat ze op school minder presteren... dan wat er eigenlijk in zit. En daar willen jullie ze dus bij helpen? Door ze te motiveren, te enthousiasmeren? Ja, we, een hoop van onze kinderen die hier komen die uh, kampen met wat uh, zelfbeeldproblemen, uh, ze, uh, wat motivatie voor hun schoolwerk, faalangstig, worden mogelijk gepest, vervelende thuissituatie. En wij willen die kinderen, hè, playing voor succes, dat zegt het eigenlijk al, een succeservaring meegeven met alles wat ze doen, wat te maken heeft met taal en rekenen, zodat ze dat als, uh, in hun rugzak weer mee naar school nemen en het daar dan uitpakken en het inzetten in de normale taal- en rekenlessen. Patrick heeft voor zijn verjaardag geld gekregen. Hij was aan het sparen voor een volledig PSV tenue. Hij heeft 190 euro in totaal. Kun jij uitrekenen of Patrick de spullen van de foto kan betalen? De trui is 50, uh, 80 euro. En voetbalschoenen. voetbalschoenen 120, 200, 300, 302 euro. Wat vinden jullie ervan om hier zo uh, bij PSV te zijn uh, buiten de schooltijd op? Best wel stoer. Je doet er ook hele leuke dingen? Ja, de vorige keer zijn we ook al in de kleedkamers geweest. Hm? Dat was wel leuk. En heb je het idee dat je er ook wat aan hebt? Ja, ja je kan meer um, leren zelfvertrouwen en meer, leren, en meer goed leren rekenen wat en, en uh, taal. Uh. Ik krijg krijgt ook meer zekerheid wordt een beetje geholpen op het leergebied. Dus Zelfvertrouwen, zelf durven zeggen wat je niet en wel kan. En met andere kinderen omgaan. Wat drijft PSV om dat soort projecten te initiëren? Nou, we merken heel erg dat wij met ons merk, met, ons, met onze uitstraling, met onze spelers... projecten als deze een enorme boost kunnen geven. Waardoor het beter blijft hangen bij de mensen die het project volgen. En dat maakt ons enthousiast om meer van dit soort projecten te, te gaan doen. Het is ook een mooie manier van klantenbinding, lijkt mij, hè? Nou ja, het, het is een hele leuke manier ja, van, om in contact te komen met, uh, met je fans. Ja, absoluut. Hoe staat de topsporttak van de club daar tegenover? Zijn die altijd bereidwillig ook om daaraan mee te werken? Ja, de spelers zijn heel uh, positief. Uh, dus op het moment dat we bijvoorbeeld hier, want we zijn in een beplein een afsluiting hebben. Na de tien weken dan zijn er ook altijd een tweetal spelers aanwezig. Die met de kinderen de afsluiting doen. Met op de foto gaan, handtekening geven, hun diploma uitreiken. Ze een schouderklopje geven van nou echt fantastisch. Ja, wat jullie doen hier en ja, een schouderklopje krijgen van een speler is natuurlijk fantastisch voor de kinderen. En dat dragen ze heel hun leven mee. Zijn jullie ook allemaal heel groot fan van PSV? Ja, ja. ja we wonen in Eindhoven en dat is... Ja, dat is PSV. Wat verwacht je van uh, het slot? Want uh, de competitie hè, die loopt op zijn eind. Ik denk dat ze derde worden. Maar ze spelen nou toch niet goed. Ja, want we zitten nu in een crisis. We zitten in een crisis, zeg jij? Ja, met PSV. Ja? Een kleine crisis. Is het zo erg? Ja, van een miljoen. Ja, ik denk dat ze eerst toch tweede worden. Ah, jij hebt nog hoop op een kampioenschap. Ja. Een crisis van een uh, miljoen, ja. Uh, dit ging over de maatschappelijke betekenis van PSV. Aanstaande donderdag uh, hebben we een reportage over de maatschappelijke betekenis van FC Twente. Wat die allemaal doen. Dan gaan we naar een Twente-koor. Dat is een multi-etnisch koor. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say?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 We gaan verder met uh... Sport Kort. Joraine Cadell Evans is hard op weg naar de Eindzege in de ronde van Romandië. Evans werd vandaag achtste in een tijdrit over 20 kilometer. En reed dus Pavel Broed daarmee uit de Leiderstrui. De tijdrit werd gewonnen door Amerikaan David Zabriskie. De Nederlander Leo Westra werd derde. De zevende etappe in de ronde van Turkije werd gewonnen door de Italiaan Andrea Guardini. Hij versloeg in de massasprint skillrijder Kenny van Hummel die tweede werd. Alexander Efimkin blijft klassementsleider. In de ronde van Asturië won Javier Moreno uit Spanje de koninginrit. En daarmee stootte hij Stefan Schumacher van de eerste plaats in het klassement. Het is de Nederlandse vrouwenscoorsploeg niet gelukt. Opnieuw Europees kampioen te worden. In de finale van het EK in Finland verloor Oranje met 3-0 van Engeland. Vorig jaar had Nederland de Engelsen nog verslagen in de finale. De mannenploeg speelde om de bronsplak, maar verloor ook. Het Spanjaard Jorge Lorenzo vertrekt morgen bij de MotoGP van Portugal vanaf pole position. De regerend wereldkampioen zette in de kwalificatie de snelste tijd neer. Valentino Rossi werd negende. En de Nederlandse rugbiers hebben ook de vijfde wedstrijd in de European Nations Cup verloren. In en tegen Moldavië werd het 22-15. Wij gaan verder met Ryan Babel en Edson Braafheid. Die zaten afgelopen zomer nog in de WK-selectie van Oranje... maar daarna raakte het duo volledig uit beeld bij de bondscoach Bert van Marwijk. Babel speelde nauwelijks meer bij Liverpool... en Braafheid kwam er bij Bayern München niet aan te pas. Kort na elkaar tekenden beide een contract bij de Duitse club Hoffenheim... het project van software-miljardair Dietmar Hopp. Met Hoffenheim staan Braafheid en Babel na een slechte serie in de middenboot van de Bundesliga. Verslaggever Ragnar Niemeyer zocht de duo op voor een uitgebreide reportage... en wilde weten hoe het eigenlijk met Braafheid en Babel gaat. We zijn in het Duitse dorpje Zussenhausen, een vlekje op de kaart in de rijn neckar regio Grofweg de streek rond Mannheim en Heidelberg. In dit gebied begrijp je het vakantiegevoel... tussen de groene heuvels, de golfbanen en de boerderijen. En daar proberen Edson Bravet en Ryan Babel... hun carrière weer in een stroomversnelling te krijgen. Ja, nou ja als ik op vakantie ga, dan ga ik niet naar zulke plek op vakantie. Maar uh, het is inderdaad wel rustgevend. Maar uh, ik denk dat dat wel nodig is... zodat we ons uh, volledig kunnen concentreren op voetbal. Het is uh, niet een... Uh, een, een club of, of, of een, uh, een gebied uh, dat elke keer in de sportlijst staat. Het kan ze voordelen hebben, kan ze nadelen hebben. Maar uh, op dit moment uh, denk ik wel dat het uh, voordelig is voor mij. Ja, oké, okay, dat het uh, in een dorp is van 32, 3500 man. Uh, ja, dat maakte me dan ook niet zoveel uit. Mijn familie is hier bij mij, mijn gezin is hier bij mij. Uh, en die voelen zich uh, prima hier, moet ik zeggen. Uh, ik voel me ook prima hier. En... Wat nummer 1 is gewoon lekker voetballen. Toch is Edson Braavheid in de provincie gekomen, waar hij liever nog in de grote stad had gespeeld. In München, in Zuid-Duitsland om precies te zijn. Daar stond hij twee seizoenen onder contract. Maar een doorslaand succes werd dat duidelijk niet. Um, ja, waar lag dat aan? Op een gegeven moment... Uh, staat het elftal er. En de trainer hield zich uh, zeg maar aan het elftal. En ja dan moet je gewoon hard blijven trainen. Wat ik dan ook deed. En wachten op je kans. Hoe was je verhouding met, met Van Gaal? Ja, goed of slecht. Ik bedoel... Ik speelde niet. En dat was natuurlijk de keuze van de trainer. En aan mij was het dan gewoon om hard te trainen. En wat ik net ook al zei. Op het moment dat die kansen komen, om het dan uh, te staan... Wanneer kwam het moment dat, je, dat, je, dat voor jou duidelijk werd dat, je, dat het beter was om, om weg te gaan? Wanneer, wanneer werd dat duidelijk? Toen ik terugkwam voordat de competitie begon, ja, kreeg ik dan alsnog te horen van uh, nou, perspectief om te spelen gaat weinig zijn. Dus, uh, maar jouw de keuze: of je nou blijft of weggaat. Ik heb toen gezegd: ja, nou, ik, uh, ik blijf. Ik, uh, ik wil knokken voor mijn positie. De eerste competitiewedstrijd uh, van de tweede helft um, zat ik er niet bij. En... Na alles wat ik dan toen meekreeg, toen was het voor mij wel duidelijk van oké, okay, ja, je kan blijven knokken, maar misschien is het tijd om ergens anders te gaan knokken. Het wordt gesteld, dat lukt na een duwtje tegen de tegenstander Nu is Robben weg. Robben vrij voor de keeper. Robben, deze moet erin. En die gaat er niet in. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een open kans voor het Nederlands elftal na 62 minuten. 100% kans. De grootste van de wedstrijd. Moet ik zeggen dat die hele, hele Hele toernooi, zeg maar. Ook van de wisselspelers, daar, daar ben je dan op dat moment mee bezig. Uh, je traint hard, uh, je focuseert je op dat ene moment dat je dan in moet vallen. En dat je er dan ook gelijk moet staan. En dat goed moet doen. Fabrikas loopt door. Fabricas gaat ook wandelen. Dit is oppassen. Fabrikas, Fabrikas, Fabrikas, schot, een meter naast. Je ziet het aankomen! Braafheid eigenlijk. gaat er gewoon inkomen. Er is, iets, er is iets denk ik iets met Van Bronckhorst of zo. Ja, of de knie van Matthijsen weer. Ja, Braafheid, uh, waarvan wij uh, vonden dat hij uh, in het begin zeker tijdens de trainingskamp geen indruk maakte dat het een echte international is. Dus gaat nu toch zijn minuten krijgen. En dat zijn maar uh, hele bijzondere minuten. Dat is zijn gewoon minuten in de finale van een wereldkampioenschap. Terwijl uh, dus. Uh, Jij speelde de, de, de WK-finale. Um, sinds de finale uh, ben ik er niet meer bij geweest. Uh, moeilijke periode achter de rug, ook uh, bij Bayern München toen. En nu zit ik weer uh, bij Hoffenheim. Ik speel weer. Dus uh, aan mij is het, om, uh, om, het gewoon, om het gewoon weer goed te doen en er weer bij te komen. Maar wat ik net al zei, het is natuurlijk... Uh, denk ik nu het mooiste moment van mijn, van mijn carrière geweest. Dus... Maar al met al is het wel een tijdje geleden, ja. Voor mij persoonlijk vind ik het op dit moment belangrijker dat we het als team beter doen. Daarna is er vakantie. Dan is er in principe nog een, een, als het goed is, een periode van 1 als 11 al. En uh, dan zien we wel of je erbij zit of niet. lijkt me van niet, maar hoe kijk je naar volgend seizoen? Waarom lijkt het je van niet? Je zegt zelf ook al, ik heb weinig contact gehad met de Bondscoach de laatste periode. Misschien had ik het niet moeten zeggen, maar uh, heb je dus wel hoop inderdaad dat je toch daar nog bij zou kunnen zitten? Reële hoop? Mm, ja, tuurlijk. Edson Braafheid en als tweede rijen Babel. Het duo is ervan overtuigd dat hun tijd in Oranje er nog niet definitief op zit. Maar voorlopig ligt de focus niet te min op het slot van de Bundesliga. Offenheim won maar twee van zijn laatste tien wedstrijden en staat in de middenmoot. Niet echt een plek die past bij de ambities van een software-miljardair als Dietmar Hop, de club-eigenaar. Um, ja, hier, hier is geld. potentieel is bestemd gegeven in een verein. Maar wat geeft, zijn karakteren in de manschap om grotere zielen aan te gaan. We staan inmiddels op het parkeerterrein van het Hoffenheim Trainingslager. Volgens deze fan is de potentie bij de club aanwezig om met de grote mee te doen. Hoewel Hop zich de laatste tijd wat lijkt terug te trekken. Vermoedelijk is de grootste deel gesponsord of financierd door Dietmar Hop. Hij neemt de presse dat ähm, de Herr Hopp zich iets terugzien möchte, dat de Verein op eigen beine staat, zich financieel zelf trägt en op die miljoenen van de Herr Hopp niet meer aangewezen is. Um, ja, van zover ik weet uh, is hij alle thuiswedstrijden maar je hebt nog ook uh, twee andere presidenten die, die dan voor de wedstrijd dan uh, uh, team dan succes uh, winst en als we gewonnen hebben na, dan hebben ze hier een soort van uh, ja, hoe noem je dat? Zo. <laughs> uh, ja, dat maakt nieuwsgierig. <laughs> ja. Nou, dat, dan, dan heeft hij ze zeggen van... Uh, gefeliciteerd, et cetera, et cetera. Op naar de volgende wedstrijd. En dan is het van... Ziggy, Ziggy, Ziggy. Hey, hé, hey, hé, hey. hé. Ja, zo gaat dat dan. <laughs> maar de grote Dietmar Hop, de multimiljonair uit de softwarewereld... die roept dan Ziggy, Ziggy, Ziggy? Ja, en dan komt de manschap daarachter. hey hey hé. Hey. En dat driemaal. Dus... Uh, <laughs> Ja, dat klinkt in ieder geval gezellig. Is dat ook, is dat ook. Leg, leg eens uit hoe, hoe groot die, die meneer hier is. Want die, die vertegenwoordigt de hele regio, geloof ik, hè? Die vertegenwoordigt, vertegenwoordigt inderdaad de hele regio. En ik ben op een paar plekken inmiddels geweest... waar hij dan het een en ander heeft neergezet en opgebouwd heeft. Uh, nou, sowieso hier in Hoffenheim alleen al in vier complexen. Hij heeft een stadion hier. Hij heeft uh, in Mannheim... Uh, ook een stadion voor uh, handbalteam. Uh, hij heeft in Heidelberg heeft hij een hele universiteit, ziekenhuis uh, neergezet. Hij heeft um, misschien 20 kilometer hier vandaan een hele golfbaan. Dat volgens mij op de nummer 1 plaatst van Duitsland. Waar zelf ook uh, de grote Tiger Woods is komen gooien Dus hij heeft het een en ander hier neergezet. Het zonbraafheid over Dietmar Hop, de clubeigenaar die gehaat is in praktisch alle Duitse stadions... omdat hij staat voor poenerigheid... en dan stopt hij ook nog eens een keer zijn geld in een club... zonder enige historie. Het komt hem regelmatig op kwetsende spreekoren te staan. De en de hoede. De en de hoede. Ondertussen zegt Ryan Babel niet te twijfelen aan de ambities van Hoffenheim... En hij verwacht dat komend seizoen de sprong naar de echte top wel gemaakt kan worden. Ja, op dit moment wel. Uh, we hebben een, een jonge ploeg met veel potentie. Uh, dat merk je uh, zo nu en dan nog in de wedstrijden. Dat we nog niet uh, constant zijn in, in de wedstrijden. Maar uh, ik denk uh, ja, als de groep bij elkaar blijft... dat we in de, in de, in de loop van de tijd wel uh, uh, ja, wat beter kunnen worden en uh, constanter kunnen worden. Uh, nou ja, uh, eigenlijk uh, op dat moment toen ik werd aangetrokken was uh, Europees voetbal in zicht. En uh, dat was in principe het doel van uh, dit seizoen nog. Uh, ja, nu is het uh, dus in principe gewoon proberen zo hoog mogelijk te eindigen. En uh, ja, hopelijk uh, volgend seizoen dat we een, een wat betere lijn kunnen vasthouden om, om uiteindelijk Europees voetbal te halen. Ja, ik moet zeggen dat de uh, filosofie wat hier uh, geleverd wordt wel de ambities uitspreekt, ja, om, om Europees vooral. Um, nou, dat is, gaat dit seizoen dus helaas niet meer lukken. Maar Ryan heeft die binnengehaald en uh, mij dan ook binnengehaald. En um, ze willen dus ook na volgend seizoen uh, meerdere spelers binnenhalen... om dus die stap wel uiteindelijk te gaan maken, ja. Eigenlijk is het idioot. Het is een soort RKC... He, een klein stadje, een club die, die zulke ambities heeft. Nou, ze zijn uh, drie jaar geleden gepromoveerd. En sindsdien uh, zijn ze strikt in de middenmoot van, uh, van de Bundesliga. En elk jaar, oké, okay, dan is het wel zo dat ze het heel goed doen. Uh, in de eerste ronde. En dan in de tweede ronde dan meestal dan iets minder. Maar dat heeft dan misschien uh, continuïteit van de, van de spelers te maken... Dat, dat, uh, toch een jonge team is, jonge jongens zijn. Dat wil niet zeggen dat uh, elk seizoen toch weer die ambities hebben om Europees te, te halen. Braafheid en Babel staan de komende jaren nog onder contract bij Hoffenheim. Ze spreken elkaar dagelijks op de club, maar ook veel buiten het werk vindt het prettig dat er nog een Nederlander bij de club zit. Um, ja, natuurlijk het maakt het uh, makkelijker uh, natuurlijk sowieso omdat uh, we dezelfde taal spreken. Uh, hij is toevallig ook van dezelfde buurt uh, waar ik vandaan kom uh, in Amsterdam. Dus uh, we kenden elkaar al voorheen. Um, ja, uh, naast het voetballen uh, zoeken we elkaar regelmatig op. Gewoon uh, bij families uh, of uh, yeah, bij elkaar thuis. En uh, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel uh, nuttig is, ja. Hoe vaak komt jullie familie hier nou kijken? Want het is, het is een ritje van een uur of vijf, zo uit Amsterdam vandaan. is best wel een eentje weg, het is niet onoverkomelijk. Maar uh, hoe vaak laten die zich zien hier om naar jullie te kijken? Uh, regelmatig, uh, meestal de thuis Het is in principe, uh, denk ik, ondanks dat het ja, vijf uur is, uh, aardig te doen. Uh, je kan het aardig doorrijden, dus um, ze komen regelmatig uh, op bezoek. Ja. Ik probeer, zoals ik al eerder zei, van natuurlijk het haalbare uh, uh, te halen. Uh, ik heb nu een stap teruggezet. Om hopelijk in de toekomst, uh, dat ligt aan mij, om weer een stap uh, naar boven te zetten. Dus um, aan mij is het om, om weer uh, uh, naar het niveau toe te spelen. Als we nou in Nederland vragen, hoe ging het met die jongens daar? Hoe ging het met braafheid? Wat, wat zou je de antwoord al zijn? Hij is weer op de weg terug. En hij is gelukkig in Hoffenheim? Op dit moment zeker, ja. We are en geven me op Super Ryan Babel en Edson Braafheid bij Hoffenheim. Vanmiddag stonden ze allebei in de basis. Maar de wedstrijd van het jaar tegen Stuttgart ging in eigen huis met 2-1 verloren. U hoorde een bijdrage van Rachna Niemeyer.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 Alle Leckkom vorbei ich brauch nie rauszugehen. Auf der See. Das Haus am See. Yeah. Yeah. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taube oren, een Bart baard en sitz in Garten. Meine honderd enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox met House am Zee. AZ begon het seizoen niet al te best. Na zes speelronden stond AZ nog veertiende, maar nu vierde. Een klassering die recht geeft op rechtstreeks plaatsing voor de Europa League. Willem 2 maakte het vorige week nog lastig voor de Alkmaarders... want er werd zelfs met 2-1 verloren van de hekkensluiten. Nog twee wedstrijden in deze competitie... en de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. AZ-aanvoerder Stijn Schaars. Nou, heel zwaar. Ik denk dat we op de plek staan waar we willen eindigen. Maar je moet nog wel twee wedstrijden spelen. De eerste is de Graafschap thuis. En na vorige week kunnen wij niemand meer onderschatten... dus we hebben iets goed te maken...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 Ja, en dat gebeurt ons dit jaar uh, in, in de wedstrijden, vooral tegen de kleinere vloegen tussen aanhalingstekens. Dus uh, zondag uh, zeker geen onderschatting en volle bak tegen de Raadschap. Kunnen jullie in de resterende twee wedstrijden nog zo'n zeepot oplopen of is dat uitgesloten? Nou, uitgesloten is niks, maar we, we proberen ons wel uh, zo te wapenen dat we die twee wedstrijden gaan winnen. Alles speelt zondag tegelijk, is dat een voordeel? Nou, ik vind het wel heel netjes dat het gebeurt. Niemand kan naar elkaar kijken, je moet het gewoon zelf doen. Ook uh, om het kampioenschap, om degradatie, om een Wave Cup. Iedereen moet het gewoon zelf doen. Je kunt niet gaan afwachten en kijken of jij een gelijk spel genoeg hebt een dag later. Nee, iedereen speelt op dezelfde dag, dus je moet gewoon volle bak. Kijk, je was naar een scorebord. Uh, Tijdens de wedstrijd, ja, soms gebeurt dat wel eens, maar. Daar moet je niet van uitgaan. Uh, na, na 93 minuten en uh, 94 minuten in de kleedkamer hoor je wel uh, hoe en wat. Maar je moet gewoon uh, je eigen plicht doen en uh, dat zijn die wedstrijden binnen. De graafschap thuis. Daarna Utrecht uit. Ja. Dat kan een hele rare finale worden. Ja, ja, dat is ook zo. Uh... Maar dat weten we ook. En, uh, maar het belangrijkste is dat we het nog steeds in eigen hand hebben. Twee wedstrijden winnen betekent uh, vierde plek. Dus uh, ik vind dat nog steeds het voordeel. Die andere ploegen die kunnen, kunnen wel jagen, maar die hebben het niet meer in eigen ja. hand. We hebben het nog steeds in eigen hand. Dus dat is het voordeel. Is dat ook een mooi afscheid met de vierde plek? afscheid van AZ? Nou ja, afscheid. Kijk, je weet nooit wat er gebeurt in de zomer. Uh, iedereen weet mijn intenties en mijn ambitie. <tus> maar uh, ja, als er niks komt, blijf ik gewoon bij AZ. En ik heb hierna nog gewoon een jaar contract. Dus uh, zeg, ik, ik wil het nog niet over een afscheid hebben, maar... Mocht het uh, mijn laatste seizoen zijn hier, dan is de vierde plek wel een mooi afscheidje. Speelt er nogal wat? Nog niet. Geen concrete belangstellingen. Nee. Zeg je dat nu omdat er nog twee belangrijke wedstrijden zijn? Dan is het echt zo. Nee, het is echt zo. Succes. Dank je wel. Een heleboel jonge kijkers, euh, jonge luisteraars moet ik zeggen, zullen denken, wat was dit voor plaat? Nou, dit was een hele oude, een gouden oude van de Kings, Waterloo Sunset. Buitenlands voetbal langs de lijn. En we beginnen in Duitsland, want in de Bundesliga is de kampioen bekend geworden. De 30 april 2011 voetbalgeschiedenis, Borussia Dortmund is Deutscher Meister 2011. Die Spieler tanzen im Mittelkreis. Mittendrin is Jürgen Klopp, der Volkscoach. Jürgen Klopp, die Coach, had zich een ander Gevoel voorgesteld bij het binnenhalen van het Kampioenschap. Ik heb heute festgesteld, dat zich werden anders anfühlt, als ik het gedacht hätte. Het had wat van Befreiung, wenn ik ehrlich bin. Der Druck war immens, der ons op ons gelastet had. Op de match de jongens daar omgegaan zijn, dat is Brandsma is klopp de man achter het succes van Dortmund? Ja, die, die Jurgen Klopp, dat is toch wel een heel opvallende man in de Duitse voetbal. Hij bracht uh, FC Mainz in de Bundesliga ooit. Hij werd echt bekend in Duitsland, uh, nota als co-commentator tijdens het WK 2006 in uh, in uh, Duitsland. Hij ging dus naar Dortmund een paar seizoenen geleden en bracht die club eigenlijk weer tot leven. Kijk. Dortmund, naar mijn gevoel, zou elk seizoen mee moeten doen om de prijzen. Bij een thuiswedstrijd 80.000 man in het stadion. Uh, vandaag zelfs 81.000. Het was bom en bomvol. En eigenlijk pas, zeg ik dan, voor de zevende keer landskampioen. De laatste keer was in 2002. Dit seizoen geheel terecht. 22 keer gewonnen tot nu toe. 19 tegen doelpunten, maar... Uh, Speelt het hele seizoen fris aanvallend voetbal. Het is een jonge ploeg. Het klopt allemaal. Het is natuurlijk ook wel omdat de ploegen die je normaal gesproken bovenaan verwacht in de Bundesliga. Bayern München vooral het hebben laten afeten. Ja, uh, vorige week verloren ze plotseling van de hekkensluiter notabene. Ja. Uh, Borussia Mönchengladbach. Um, uh, wordt dan de druk groter? Of, of uh, is het al zo duidelijk dat ze kampioen worden? Nah, nee, tuurlijk druk werd groter. Dortmund liet wat steken vallen de afgelopen weken. Het is een jonge ploeg, niet zo heel erg ervaren. Dus. En dan, ja, dan, dan gaat natuurlijk die vraag spelen, redden ze het wel? Kunnen ze die druk aan? Maar eigenlijk toch wel, de, de voorsprong is het hele seizoen zo groot geweest. En bovendien, en dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk, de wedstrijden waar het erop aankwam. Hè? Dus de wedstrijden tegen Bayern, tegen Schalke, noem... Nou ja, noem ze maar op, Hannover, Leverkusen, die belangrijke wedstrijden hebben ze dit seizoen steeds gewonnen. En dus is het al met al gewoon een logisch kampioenschap. Nou ja, toch is het wel knap, want zoveel geld hadden ze toch niet? Nee, dat is inderdaad uh, echt knap. Uh, er is de afgelopen jaren enorm uh, sprake geweest van, van mismanagement bij Dortmund. Vraag het maar eens aan, aan, aan Bert van Marwijk. Hij nee. is oud-trainer van de nieuwe uh, Duitse landkampioen, wel wat langer geleden. Maar ook toen speelden die problemen al wel. En dus stonden die de, de laatste jaren altijd in het teken van saneren, opbouwen. En in dat proces is die Jurgen Klopp gewoon een gouden greep geweest. Hij kan dat. Hij heeft dat bij Mainz ook laten zien. Nu dus ook bij Dortmund. Ik zeg er wel bij, maar eens kijken wat het uh, allemaal Europees gaat voorstellen volgend seizoen. Borussia speelde het afgelopen seizoen Europa League. Dat was geen succes. Ik denk zonder echte versterkingen zijn ze... Uh, ja en Een je het klein voor, voor de Champions League, denk ja, ik. Ja. Dat kampioenschap kwam wat snel doordat Leverkusen met 2-0 verloor van Kulm. Uh, had Leverkusen het gewoon opgegeven? Ik denk, ja, ik denk het wel. Voor, voor Leverkusen was gewoon het vooral het belangrijkste tweede worden. De achterstand op Dortmund was, was, ik zei het net al, steeds behoorlijk. Uh, die, die, die, die, die ploeg van Jurgen Klopp maakte dus wel eens een foutje, maar niet zo heel erg vaak. En Leverkusen zelf was de afgelopen weken ook niet heel erg stabiel. Dus ik denk dat ze de kansen op de titel wel wat uit het hoofd hebben gezet. En dus tweede worden, Champions League spelen. Dat is het hoofddoel geweest voor die ploeg van Joep Hankens. Die, uh, ja, met Leverkusen dat normaal gesproken denk ik wel gaat halen. Maar volgend seizoen is hij niet meer de trainer van Leverkusen, maar van Bayern München. En ja, dan moet hij nog maar eens afwachten of hij uh, ook nog Champions League speelt. Ja, uh, Borussia Mönchengladbach is uh, bezig aan een wederopstanding. Vorige week dus Dortmund. Vandaag uh, Hannover 96. Dat betekent dat Bayern door 4-1 winst op Schalke plotseling weer derde is. En die plaats houden ze nu toch wel vast, mag je verwachten, ja. Dat, dat, dat mag je nog... Zeker als je kijkt wat, wat, wat Bayern nog, nog uh, voor zich heeft qua, qua programma. Uh, nog tegen St. Pauli en tegen Stuttgart. Nou, Pauli is eigenlijk al zo goed als gedegradeerd. Stuttgart uh, uh, nou, is dit seizoen ook bepaald. Geen hoogvlieger en... Dus ja, normaal gesproken moet Bayern die derde plaats kunnen vasthouden. Wonden ze inderdaad vandaag 4-1 tegen Schalke. Robben scoorde, en Hannover verloor dus. En Bayern staat nu weer met twee punten voorsprong op Hannover op die derde plek. En dat houdt in normaal gesproken uh, kwalificatiewedstrijden spelen voor de Champions League. Ja, dat doet die Andries Jonker dan toch maar mooi, hè? Ja, ja, die, die Andries Jonker, ja, het is een tussenpauze, Maar ja, na de uh, dominante en de eigen wijze van Gaal... Is het, uh, vinden de Duitsers wel een hele plezierige tussenpauze. En ja, als hij bereikt wat hij moet bereiken, dus minimaal derde worden... en dus Champions League volgend seizoen mogelijk maken... dan uh, is er niks aan de hand voor Jonker. Sowieso niet. Hij is geliefd bij Bayern. Hij mag ook blijven. Ja. HSV verloor weer, 2-0 van Freiburg. En dus geen Europees voetbal? Geen Europees voetbal voor Haasvouw en dat, uh, ja, dat is toch een enorme tegenvaller voor Haasvouw uh, voor, voor uit Hamburg. Er staan vier Nederlanders onder contract. Speelt dus volgend seizoen geen Europees voetbal. Ik ben ook benieuwd hoeveel Nederlanders er blijven. De relatie tussen Van Nistelrooy en Haasvouw is al een tijdje verstoord omdat Haasvouw niet liet gaan toen Real Madrid weer interesse had. Elia wil al veel langer weg uit Hamburg. Dus het zou best eens kunnen zijn dat volgend seizoen er niet alleen geen Europees voetbal is in Hamburg. Maar ook veel minder Nederlanders. Oké okay, Margriet Brans, maar Dortmund kampioen. Wie had jij ook weer voorspeld aan het begin van het seizoen? Wat denk je? Bayern München. <laughs> Goh, daar zit je toch naast. Zal ik er weer naast. <laughs> Oké, okay. Margriet bedankt voor dit seizoen hè. <laughs> ja. Dan Spanje, daar was er een speelronde tussen de Champions League-ontmoetingen... tussen Real en Barcelona. Madrid verloor op eigen bodem, Zaragoza 3-2 en Barcelona... ging met 2-1 onderuit tegen Real Sociedad. Edwin Winkels, het gaat dus eigenlijk alleen maar om de Champions League, hè? Ja, het lijkt erop of, of, of de Champions League alleen maar in het hoofd van de, van de coaches... en de spelers uh, zat door die nederlagen. Maar als je in de ploegen zat, dan kregen veel spelers uh, rust... Dus de, de, de voetballers die meededen, die hadden eigenlijk toch alle belang bij om te laten zien dat zij, dat zij toch eigenlijk ook een basisplaats uh, kunnen hebben. Maar dat is niet gelukt. Het was uh, heel erg zwak in eigen huis. Um, wel met een, niet eens met een echt B-helftal. Uh, want als je, als je Kaka, benzema, iguijn op kan stellen in een reserveveld, dan, dan heb je toch nog raar. <laughs> uh, een, een Saragossa stond uh, vlak boven de degradatiestreep. Hij heeft eigenlijk de hele wedstrijd uh, geen problemen gehad. Als is laat weer Real wakker. kwam het nog terug tot, uh, tot 3-2. Ja, uh, heeft Mourinho het uh, aan de scheidsrechter geweten, of uh, heeft hij nu alle schuld op zich genomen? ja nee de schuld neemt hij sowieso nooit op zich oh, sorry. Uh, zoals hij ook afgelopen woensdag zei van kijk met de beelden de beelden bewijzen alles ik heb nergens schuld aan uh, maar ja het is, alles draait om Mourinho ook deze dagen Dit, de competitie is een klein tussendoortje uh, er wordt gesproken al over een zware straf uh, van de Uefa het schijnt ook, komt ook een beetje naar buiten toe... dat de spelers van Real Madrid toch wel heel erg ontevreden zijn... over het voetbal dat ze verplicht worden te spelen. Cristiano Ronaldo sprak dat, uh, woensdag als al zenig uit. Hij zei, ja, dit is niet mijn voetbal, maar ik moet me aanpassen. En prompt uh, zat hij er niet bij de selectie dit weekend, Terwijl hij echt alle wedstrijden wil spelen... omdat hij in plaats van Messi topscorer uh, wil worden. Hij zat er gewoon niet bij, dus hij is gestraft. Maar Aurina ziet dat, uh, dat toch een beetje onrust uh, ook binnen de eigen club uh, komt. Ja. Is er nou verschil in de, de, de, de kranten in Madrid en de, de kranten in de rest van Spanje over die wedstrijd? Ja, natuurlijk, dus een uh... Enorm verschil. Ook, ook in Madrid, trouwens. begint toch de kritiek te komen. Ja, nou, kijk, als ze uiteindelijk alleen de Beker winnen. En dan met dit voetbal. Uh, ze, zeggen, ja, het is toch niet het voetbal wat, wat, uh, wat de koningin waardig is. Uh, zoals ze vroeger altijd gevoetbald hebben. Uh, maar op dit moment is nog de kant in Madrid die de klagen over. Uh, nou ja, de rode kaart van Pepe, die dat niet was. Omdat hij alvast niet geraakt zou hebben. Uh, zijn er zijn ook beelden. wordt gezegd dat de, die beelden die Real Madrid gebruikt. en naar de UEFA heeft gestuurd. als klacht dat hij ook gemanipuleerd zou kunnen zijn. Dat hij wel degelijk raakt. Maar het gaat om het idee hoe ver deze oorlog inmiddels is, uh, is gegaan. In plaats van over voetbal gaat het over tv-beelden. Uh, en het lag natuurlijk, en dat beg beginnen ze in Madrid ook te begrijpen... het lag niet alleen aan de rode kaart uh, voor Pepe, dat Real Madrid verloor. Nee. Uh, Barcelona reageert nou ook op uitspraken van, van Real en Mourinho. Hè? Is dat verstandig? Uh, ja, er werd gedacht van, moet je dat wel doen? Guardiola, die er ook op inging, die deed dat bewust... om zijn ploeg een beetje wakker te, te, te schreeuwen. En Barcelona zegt, ja, we hebben zoveel geslikt vanuit Madrid... geruchten, dat Barcelona een doping zou gebruiken. Het gezeur over, uh, over het programma dat ze door scheidsrechters bevoordeeld worden... ook het ge we Real Madrid, dat, dat weigert het veld te besproeien voor zo'n wedstrijd. Uh, op een gegeven moment heeft Barcelona gezegd, ja, nou, nu wordt, vooral toen, toen bij Real Madrid gezegd werd van, nou ja, Barcelona speelt met Unicef, of Mourinho zei dat, speelt met Unicef of de borst. Dus daardoor uh, zijn ze sympathiek en uh, worden ze bevoordeeld door de UEFA. Dus Barcelona wanneer hebben we genoeg gehad, uh, we klagen ze bij de, bij de UEFA aan. Of dat verstandig is, Barcelona moet zich eigenlijk met voetbal bezighouden. Daar dus zijn ze beter in dan Real Madrid. En uiteindelijk, ja, uh, gaan ze nu denken aan die wedstrijd van dinsdag, waar ze die voorsprong voor moeten verdedigen. Ja, dit kan je zo langzamerhand geen koude oorlog meer noemen. Hè? Het is bloedheet. <laughs> het is te, zeker op het veld. Het is ook heel opvallend, want er zijn toch veel jongens die, die samen wereldkampioen zijn geworden in Zuid-Afrika. Die eigenlijk wel goede collega's waren. En, en woensdag zag je al... Uh, dat er geen lachje af kon, geen schouderklopje. Het was even een hand vooraf en meer niet. Uh, uh, de bondscoach, de bonscoach heeft al gezegd dat hij dat een probleem begint te krijgen. Omdat hij ziet dat die, dat die spelers elkaar op dit moment niet meer verdragen. Vooral die van Barcelona uh, zeggen tegen die van Madrid dat, dat ze veel te hard uh, de duels gaan ze de wedstrijd uitproberen te schoppen. Uh, en dan ook al zeggen de spelers van Real Madrid, die van Barcelona. Dat is één groot theater inmiddels geworden dat ze, dat ze zich voortdurend laten vallen. Maar het zijn lang geen vriendjes meer. Nee. Um, nog even terug naar Barcelona. Af, Aflang speelde weer. Denk je dat hij uiteindelijk vaste basisspeler wordt? Daar is hij hard naar op weg. Zeker dit soort wedstrijden. Het is aan de tweede dat hij in de competitie achterheen speelt. dat speelt. jammer dat ze verliezen voor hem en dat hij die doelpunten net niet scoort. Maar hij heeft wel heel snel laten zien dat hij... Dat hij in dit systeem kan voetballen. Iets wat bijvoorbeeld iemand als Ibrahimovic helemaal niet lukte. Uh, hij doet uitstekend mee. Van de week terug in het vliegtuig. Uh, toen ze naar Barcelona vlogen. werd hij door de uh, toeschouwers toegezongen. als de grote man. Messi was natuurlijk de grote man. Maar hij, is, uh, hij komt sympathiek over, voetbalt vooral goed. En uh, ja, de concurrentie is groot, je hebt daarvoor in Pedro, uh, hij heeft meer stand in voor Pedro of voor Iniesta, hij heeft wel bewezen dat hij in verschillende plaatsen kan spelen, dus dat kan hem uh, goed uitkomen, zeker in het einde van de competitie. Oké okay, Edwin, bedankt. Dan Engeland, daar speelde Chelsea thuis tegen Tottenham. Vlak voor tijd tekende oud Salomon Kalou voor de winnende, het werd 2-1. Daarvoor was er een curieus moment. Tottenham door man Gomez liet de bal na een schot van Frank Lampard door de benen glippen. Maar voordat de bal de lijn volledig was gepasseerd, hield Gomez hem toch nog tegen. De scheidsrechter kende de 1-1 wel toe aan Chelsea. Het gat tussen Chelsea en Manchester United is nu drie punten. Morgen kan Arsenal ervoor zorgen dat de competitie spannender wordt. Het team van Robin van Persie speelt dan tegen Manchester United in Londen. Onderin blijft het spannend. Blackburn Rovers won met 1-0 van Bolton Wanderers. En ze staan met nog drie speelronden te gaan. Drie punten boven de degradatiestreep. De Rovers dus. Wigan Athletic, de nummer 18, speelde voor eigen publiek 1-1 tegen Everton. Blackpool speelde met 0-0 gelijk tegen Stoke. Blackpool heeft net als Wigan 35 punten... maar staat dankzij een betere doelstal door één plek boven de degradatiestreep. Er is al wel een uh, club uh, bekend die gepromoveerd is. Queen's Park Rangers keert na 15 jaar afwezigheid weer terug in de Premier League. Sunderland-Fulham eindigde in 0-3 en West Bromwich-Albion versloeg Aston Villa met 2-1. En dan Italië, daar boekte Inter een 2-1-uitzegen op Cesena. Lang leek het erop dat Inter zou verliezen. Maar invaller Pazzini zorgde in de 91ste en de 95ste minuut voor drie punten. Door die overwinning is er nog een kleine kans op prolongatie van de titel voor Inter. Het gat tussen AC en Inter. Dat morgen, eh, AC komt morgen trouwens nog in actie tegen Bologna. Eh, en het gat tussen AC en Inter is vijf punten. Na morgen zijn er nog drie speelronden te gaan. En Napoli, nog steeds nummer 3 in Italië, heeft met 1-0 gewonnen in eigen huis van Genoa. En dan gaan we verder met Adelinde Cornelissen. Die won vanavond de wereldbeker-dressuur. Ze behaalde op de kuur op muziek met haar paard Partival een score van ruim 84 procent. En niemand van de concurrenten kwam zelfs maar in de buurt. Ed van de Bent met Cornelissen. Adelinde, Koningendag in Nederland eindigt hier in Leipzig met een oranje tintje, een rode kraag en een prachtige gouden medaille voor jou bij de wereldbeker. Ja, lekker. Ik had nog niet gedacht, dan kon ik hier nog inderdaad. Nou, dat is inderdaad mooi. Een uh, eclatante score voor op de andere uit. Uh, meer dan 4 procent. Maar uh, qua punten had er wellicht wat meer in gezeten. Er zat enorm veel spanning op. Of hebben we het dat mis? Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik had zelf een echt fijn gevoel. Ik had heel veel controle. Eigenlijk elke pas was voor mij en ik kon hem rijden en plaatsen waar ik hem wilde. En uh, voor mij, als ik het even vergelijk met Bos, was voor mij eigenlijk wel van gelijkwaardige controle. De power was er. Uh, ik denk, nou ja. Maar het was wel 3% minder. Dus ik moet straks even op de scorelijst kijken waar dat nou weer aan ligt. Maar als je het vergelijkt met de Grand Prix eerder deze week, die telde wel niet mee voor het klassement. Maar dat ging foutloos en in zo'n luchtige vlotte stijl. Ja, maar ik wou vandaag eigenlijk een klein beetje meer gas geven en rijden. En volgens mij was het gelukt. De muziek, dat past er nu beter zelfs nog dan in een bos? Helemaal op de maat? Of was het toen ook goed genoeg? Ja, volgens mij was het in een bos ook goed. Dus uh, ja, dat, dat gaat inderdaad wel goed. Je houdt van vooruitkijken, heb je in Den Bosch gezegd, en niet van achteruitkijken. Uh, vorig jaar tweede bij de Wereldbeker, volgend jaar titelverdedigster in Den Bosch samen met de Wereldbeker springen daar. Mooi om dat in eigen land dan te gaan verdedigen. Ja, ik had er nog niet over nagedacht. Zover was ik dan nog niet vooruit. Maar ja, dat is inderdaad super. Ja. Als we dan toch nog even naar volgend jaar nog andere dingen kijken. Uh, we hebben de opvolger van Totilas hier gezien. Paard Sisse de Jeu van Edward Gal vierde. Heel verrassend. Jij eerste. En uh, ja, samen met Aki van Gunsen, Een uh, droomteam dan voor de Spelen? Wie weet, wie weet. Alles moet nog maar gebeuren. Hè? En het is nog weer een jaar verder. Maar uh, het is in ieder geval fijn te weten dat er een aantal uh, goede paarden weer bij zijn. Passival, Wat ga je er de komende maanden nog mee te, uh, doen in Nederland? Uh, ik krijg eerst een beetje vakantie, want hij heeft een behoorlijk uh, druk winterseizoen uh, gehad natuurlijk. En uh, heeft hij natuurlijk super gedaan, dus uh, zijn vakantie heeft hij wel verdiend. En dan gaan we opbouwen voor het uh, EK natuurlijk, eind augustus. Een prijzen geldt ongewoon hoog voor de dressuur, 55.000 euro als ik het goed heb. Ook een verrassing voor je. Een verrassing, ja dat wist ik niet. Nee, hey, dat is leuk. Maar staat de dressuur normalitair een beetje op de achtergrond wat dat betreft? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik rij niet voor het geld. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar uh, ja, ik weet dat nooit van tevoren hoeveel, de, hoeveel er überhaupt te winnen is. Uh, ik ben een beetje vreemd. Sorry. Nou, een dag met veel verrassing. in ieder geval die overwinning niet. Dat had je denk ik wel op gerekend. Maar goed, het moet altijd maar weer gedaan worden. Het is geen automatisme. Van harte geluk gewenst. Dank u wel. En dat zei het van de Bent tegen Adelinde Cornelissen. Max van Wezel doet straks met het oog op morgen. En langs de lijn, dat is morgenmiddag weer om twee uur terug... met Ton en Twan, met natuurlijk Twente Willem II, Heerenveen Ajax... PSV Vitesse, AZ de Graafschap, ADO Den Haag tegen FC Groningen... NEC tegen Roda, Excelsior FC Utrecht, VVV, Feyenoord en NAC Hierakles. en met paardensport en motorsport en nog veel meer. En dan de studiosport morgenavond van zeven tot negen... met alle negen wedstrijden, want die zijn morgen dus allemaal op zondag. wordt een geweldige middagmorgen. Tot dan.